Met het NOS Journaal. De bevolking van de Krim mag twee maanden eerder dan gepland beslissen over de autonome status van het Schiereiland. Premier Aksenov van de Krim heeft een referendum daarover vervroegd van 25 mei naar 30 maart. Aksenov zegt dat de situatie op het Schiereiland een versnelde stembusgang noodzakelijk maakt. De Krim is een autonome republiek binnen Oekraïne met onder meer een eigen regering en een eigen grondwet. De Krimbewoners mogen zich in het referendum uitspreken over de vraag of dat zo moet blijven. Oekraïne zegt dat Rusland enkele duizenden militairen naar de Krim heeft gestuurd en beschuldigt Moskou van een invasie. Met ingang van vandaag wordt het gevangenisregime versoberd voor gevangenen die in de ogen van de directie te weinig meewerken. Ze mogen minder meedoen aan allerlei activiteiten en moeten vaker tussendoor hun cel in. Gedetineerden die aan alle eisen voldoen worden beloond, zo mogen ze extra bezoek ontvangen of krijgen ze scholing. Justitie vindt dat gevangenen zich goed gedragen als ze geen drugs of wapens hebben, beleefd zijn en hun cel schoonhouden. In Pakistan zijn zeker tien doden gevallen bij een aanslag op een vaccinatieteam. De slachtoffers zijn bijna allemaal agenten die de artsen begeleiden. Het vaccinatieteam, dat in het gebied kinderen in en tegen polio, bleef ongedeerd. In Pakistan worden vaker aanslagen gepleegd op vaccinatieteams, vrijwel altijd door de Taliban. De moslim-extremisten hebben religieuze bezwaren tegen inentingen. De afgelopen anderhalf jaar zijn zeker veertig medewerkers... van vaccinatieteams omgekomen door geweld. Pakistan is één van de drie landen waar de verlammingsziekte... polio nog op grote schaal voorkomt. Nederlanders die onderweg zijn naar de wintersport... hebben te kampen met fides. Vooral in de Franse Alpen is het druk en staan er veel fides. De Franse autoriteiten spreken van Zwarte Zaterdag... de drukste dag van deze winter. Het is ook druk met vakantieverkeer... in het zuiden van Duitsland richting Oostenrijk... Voor de grenstunnel bij Fusen staat het al de hele ochtend vast en kunnen automobilisten alleen gedoseerd door de tunnel. In Zwitserland staan files voor de Gotthardtunnel, maar die zijn volgens de ANWB niet lang. Het weer, geleidelijk steeds meer zon, er kan ook een buik vallen, er staat weinig wind en het wordt 8 of 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er zijn geen files, ook zijn er voor vandaag geen snelheidscontroles aangekondigd. Dat betekent niet dat er nergens gecontroleerd wordt, maar alleen dat ze niet vooraf bekendgemaakt worden over de verkeers.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 Lekker begin van de nieuwe aflevering van Zandvoort op Zaterdag bij CFM. Ja, de, de disco single van de dames van Sister Sledge. Dat was to Love Somebody. Het is 7 over 2, een hele goede middag en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort op Zaterdag. Goedemiddag, Albert Jan en hallo luisteraars, wij zijn er weer. Uh, goedemiddag, luisteraars en een goedemiddag, Rob. Ik moet even ja, daar zit ik, er weer. Ik moet hey. je even een compliment maken voor de manier waarop je het aankondigt. Want weet je wat voor de dag het vandaag is?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 Rick Davis, I'm at the door. Knows I don't know. I want to go to stay, but we both know I got to walk away. We've been here so many times before. Can't take the arguments no more. so many nights to spend, late at night away. So, I'm walking away from the trouble. 12 over 2, welkom bij CFM Zandvoort op zaterdag je tot aan 5 uur vanmiddag met buiten de informatie, heel veel lekkere muziek, waaronder deze van Craig David, You're the Walking Away beleef het ritme van Zandvoort ook op tv CFM Text TV op kanaal 45 en kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40 to hurt you though have the feeling Heeft er geen Shimmer in hoor, deze Eddie Grant. hij dat was deze. dance. We hebben een lekkere single van alweer heel veel jaren geleden. Nou, op het strand van Zandvoort vond het allemaal plaats, Albert-Jan. De mop, <laughs> Ja, klopt. Uh, af, ja, twee weken geleden was uh, uh, ze bij ons te gast hier uh, tijdens CFM op de zaterdagmiddag. En dan heb ik het natuurlijk over de Zandvoortse zangeres Rodesh. En die had een geweldig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 bij CfM Zandvoort op zaterdag. Dat deden we samen met deze van de Dexys Midnight Runners. Je hoorde, come on als, als ik op de klok zo voor mij kijk, is het bijna half drie. Tijd voor het weerbericht. weerbericht. Ja, want hij ontbreekt vandaag, hè? Het ja, zonnetje, terwijl het... het begin van de weerkunde gelend is. Ja, het zonnetje is even zoek. En uh, vanmorgen uh, overheerste de bewolking. En uh, daaruit uh, viel natuurlijk ook nog altijd een beetje regen.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 Hier zie je de nieuwe single van Metrie Jims en Chancey Mon ami, mon avenir, ma vie, pardonne-moi, ce visage inexpressif, rempli de tristesse.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 Je vais changer, changer, changer. Ainsi dans le noir, occupé à compter mes défauts. Au fin fond du couloir, accroché à Anna. D'espoir, assis dans le noir, occupé à compter mes dépôts. Au fin fond du couloir, accroché à un atoom d'espoir. Laisse-moi, je peux tout expliquer. Des fois, je fais des choses que je comprends pas. La nuit, met à méditer, c'est dans ces moments que je me dis que je vais changer. en wil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 En uh, wij gaan die drie vrijkaarten weggeven voor de echte watersportliefhebber. Zo alleen maar te bellen naar de studio. Ja. weet ja. Gaan we het nummer nog zeggen of gaan we het nummer niet zeggen? Ja, natuurlijk. Okay. 023 57 30393. Ik heb het niet verstaan. 023 57 30 En wie weet wint u wel drie vrijkaarten voor de Hiswa. De eerste beller die heeft een keuze uit 1, 2 of drie vrijkaarten ja. voor de Hiswa. Goed, hier is de volgende plaat: Sailor and the Traffic Gem. From the 18th century to the streets, with the horse and the carriages to rest our feet to the train and city train came the birth of Mac En dat ging hier op het bootje, Albert Jan. Op het bootje Zelda. Uh, ja, toepasselijk. Ja, hè? zeker. Hè? We geven drie kaarten weg voor de Heerswa. En daar kan je gratis naartoe als je belt naar de studio van ZierfM. Telefoonnummer is 023 57 303 93, 023 57 30393. En win de drie vrijkaarten. Het enige wat je hoeft te doen is even de telefoon te pakken. En te bellen 023 57 30 393. Is hier ABC met The Look of Love. When your world is full of strange arrangements. And gravity won't pull you through. You know you're missing out on something.